Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is voor de zoveelste keer vogelgriep opgedoken in Gelderland. Het gaat nu om een legkippenbedrijf in Lunteren. De 90.000 dieren daar worden gedood. In de omgeving liggen ook nog 32 andere pluimveebedrijven. Die worden gecontroleerd. In en rond Lunteren is de afgelopen tijd veel vaker vogelgriep ontdekt. Sinds oktober is het in Nederland al misgegaan op meer dan 50 pluimveebedrijven. Tot nu toe zijn al 2,5 miljoen kippen afgemaakt. En in China hebben reddingswerkers nog twee mensen levend uit het puin gehaald... van een gebouw dat vrijdag instortte. Het gaat om een man en een vrouw. Die vrouw zat 88 uur vast en was nog bij bewustzijn. Er zijn negen mensen opgepakt... Onder meer omdat ze zich niet aan de bouwregels zouden hebben gehouden. En ondanks de dure boodschappen, hoge energierekening en prijzige benzine... blijven we nog steeds geld geven aan goede doelen. Volgens ABN AMRO doet dik 8 op de 10 mensen iets aan liefdadigheid. En zeker driekwart vindt goede doelen onmisbaar voor de samenleving. De grootste groep schenkers in het onderzoek geeft elk jaar tot 50 euro. En veel mensen in Voorburg bij Den Haag weten het zeker. Binnenkort hebben ze er een beroemde buurman bij. Er gaan geruchten rond dat niemand minder dan Hollywood-acteur George Clooney er samen met zijn vrouw een huis heeft gekocht. Bij deze vrouw zou hij wel een kopje suiker mogen lenen, zegt ze tegen het AD. Het is een beroemdheid en het is een ontzettende leuke man lijkt me. Het ziet er goed uit voor vele vrouwen. Ik denk dat iedereen er wel, eh, wel blij mee zou zijn, toch? Lijkt me wel een eer. Lijkt mij, dus. Uh... Nou, ik dacht eerst dat ik de ster was, maar dan houdt het op. Ja, het heeft te maken met de vrouw van Clooney. Die zou een baan hebben bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Iedere dag forenzen vanuit Los Angeles is dan wel een tikkeltje omslachtig. En het weer nog. Alleen in het zuiden is er zon. Verder is het vooral grijs. Vanmiddag breekt het wel wat meer open. En is er dus wat vaker zon. Het wordt 14 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol knopen de Nieuwe meer 6 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Dat komt door de spoedreparatie op de A10 de Ring Amsterdam. Tussen Ostdorp en Amsterdam buitenveldert rond de 10 minuten vertraging. De rechterrijschok is dicht.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 I'm not afraid to But let's see, I yes, see he's trying to bring out the family.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 Yellow